Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van Anyways op 3. PCR-tests voor als je op vakantie wilt, worden waarschijnlijk niet gratis. De Europese Commissie wil dat wel graag, zodat iedereen op vakantie kan naar een ander EU-land. Als je al gevaccineerd bent, is op vakantie gaan goedkoper dan als je nog geen prik gehad hebt, zegt deze Europarlementariër. Meestal kunnen mensen daar zelf uh, niet voor kiezen... Dan moet je hen niet uh, op hogere kosten jagen als zij toch willen kunnen reizen uh, komende zomer. Want het kan nogal in de papieren lopen. Als je denkt aan een gezin met twee kinderen, die zijn zo duizend euro extra kwijt om heen en weer te reizen. En daarvan zeggen we van ja, dat is, gewoon, uh, dat is eigenlijk discriminatie die je moet voorkomen. Dus moeten staten ervoor zorgen dat die testen die ze dan nodig hebben, gratis beschikbaar zijn. Alleen zijn niet alle EU-landen het daarmee eens, ook Nederland niet. Israëlische tanks hebben vanmorgen de Gazastrook onder vuur genomen. De tanks stonden bij de grens van het noorden van Gaza. is volgens het leger om samen met vliegtuigen een tunnelnetwerk van Hamas te vernietigen. Tussen Israël en de Palestijnse gebieden vliegen al dagen raketten over en weer. Rotterdam is op zoek naar zo'n 400 namen van mensen die om het leven kwamen... bij het bom bombardement van de stad vandaag 81 jaar geleden. In totaal kwamen er 850 mensen om... Maar de 400 namen missen omdat gewonden naar het ziekenhuis in de omgeving werden gebracht. En daar zijn overleden. Het archief roept nabestaanden op zich te melden. En veel Amerikanen mogen weer zonder mondkapje rondlopen. In de VS hoeven mensen die volledig zijn gevaccineerd niet meer verplicht dat ding te dragen. President Joe Biden is blij. Well, today is a great day for America. In our long battle with the coronavirus. This recommendation holds true. Tot nu toe zijn in Amerika meer dan 117 miljoen mensen ingeënt als een derde van de bevolking. Het weer het regent op sommige plekken, vanmiddag vooral in het zuidenbuien met kans op onweer. Het is tussen de 12 graden aan de kust tot 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB.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 Ah, goedemiddag, bij, uh, morgen is het weekend op de ja. vrijdagmiddag, ja. de 14e. Pim Groof doet de techniek weer. Goedemiddag. En ik ben Maya Kop en we uh, zo zometeen beginnen met uh, Tukkertje Lorenzo. Het is een uh, nieuw uh, album wat hij heeft, of nieuw plaatje wat hij heeft. En uh, Tukkertje vind ik iets wat overdreven, het is meer Tukker Lorenzo. Hij uh, is afkomstig uit uh, Enschede, is al lang geen onbekende meer, de media. Want Pauw Nieuws, daar is hij vaak in geweest. Hij heeft ook een eigen YouTube-kanaal. Uh, na vele uurtjes gezeten te hebben om alles goed voor, door te spreken, is het dan gelukt? Ik heb mijn eigen nieuwe single, zegt hij dan. Kom, met me mee vandaag. Is opgenomen in de studio van ANRO-producties. En er is ook een clip bij gemaakt. En... Uh kun je ja. allemaal vinden op YouTube natuurlijk. Ja, je kan ja, het allemaal ja. vinden op zijn ja. YouTube-kanaal. En uh, dit doen we eigenlijk voor het eerst in onze nieuw item uh, uh, nieuwe platen, nieuwe releases of zo. Dus, ja, uh, en we hebben er een heleboel vandaag. Ja, we moeten een beetje de schade inlopen. Dus, uh, <laughs> zo gaan we, een beetje... <laughs> we gaan zelfs nog een uh, ouderwetse vinyl draaien hè, die ja. nieuw binnengekomen is. Maar uh, dus... laten we maar naar Lorenzo gaan luisteren. Hier komt het tukkertje Lorenzo, kom met me mee vandaag. De morge. Dit waren de Small Faces en daarvoor was Stukkertje Lorenzo. Wordt ongetwijfeld een grote hit. En uh, de Small Faces was een Bit Britse groep uit de jaren zestig... van de twintigste eeuw... en uh, was samen met de Woe een aanzienlijke rol in de modebeweging. Nog een leuk nieuwtje wat uh, Ajax gedaan heeft. Ajax heeft uh, zijn uh, schaalstuk uh, gemaakt. De, <laughs> ja, ja. Ja. de kampioenschaal. En heeft daar zo'n 42.000 kleine kampioensterretjes van gemaakt. Voor seizoenkaarthouders. Dat vind ik een hele leuke actie. Dat vind ik ook, ja. Ik wist niet dat je mocht houden in zo'n schaal. Nee, zo ik dacht ook dat hij terug moest. Ja. Ja, dan hebben ze een probleem. Ja, misschien als je vijf keer wint of zo. Of drie keer achter elkaar. Ik heb geen idee. Even kijken. We Vorige week waren ze er ook kampioen. Ja, ja, ja. Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja, voor, ze hebben ook ervoor? al drie sterretjes hierboven. Hè. Dat houdt in dat ze... Elk sterretje op zo'n shirt staat voor tien keer... Uh, ja, laten we zien. Is dat waar? Ja, op dat... Op dat uh, even kijken. Op die shirts van hun. Oh, is dat waar? Nooit dat boven worden? dat Ajax-embleem ja. staan drie van die sterretjes. En elk sterretje staat voor tien jaar... Achter oh. elkaar. Of niet, achter elkaar. Ja, tien ja. jaar uh, landskampioen. Dus okay. ze zijn al dertig keer, meer dan dertig keer ja, landskampioen. 37, dertig, inderdaad, ja. Dus je bent wel een ajax fan dat je dat weet. Ik, uh, ik ben überhaupt uh, geen voetbalfan, maar ja Ajax is erin gestampt, ja. Oh, oké. Okay. <laughs> dus je weet wie de, wie de keeper is? Ja, ja, die was met uh, plaspillen naar huis toegestuurd. Nee, die nu. Nu, Sekelburg het is uh, nu. Oh door. ja? Ja. Dat oudje. Ja. <laughs> en de mids voor? Weet ik veel. Weet ik veel. Ja, ik ken Blind nog, maar voor de rest ken ik ook niemand mee. Nee. Nee. nee? nee. Nou ja, hier zie je, ooit heet het, Van de Sarre is ook ooit keeper geweest, hè? Ja, die staat nou bij voorzitter, toch, van Ajax? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dus ja, ik heb er verder helemaal niks mee. Maar ik, vond het een, ik vind dat een leuk gebaar. Dus ja. Het lijkt me, als je seizoenkaart bent, ja, vind ik dat wel een, een dingetje. Ja, de F-site natuurlijk, ja. Oh, oké, okay. ja, staat op inderdaad, ja. Leuk. Ja, ja. leuk nieuws. Nou verder had ik uh, niets. Niks. Nou, dan gaan we verder met uh, Gino Politi, Viva la mamma. Dat vond ik wel bij uh, het kampioenschap van Arix Passen. dus uh, <laughs> hopelijk jullie ook. Je volla tutte le sere. cinema di Bagnoli. Sogno che bianco e nero. Tra poco sarà colori. Staten che passa in fretta. L'estate che torna ancora I giochi messi da parte Per una chitarra nuova Quella gomma un po' lunga, così elegante mentre anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mi si Elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva l'ereo nelle buone maniere, quelle che non ho mai saputo Uit je hart, diamant geslepen in het licht Gezet in een slapend gezicht Ik word wakker bij jou We komen langzaam op stoom Je wrijft de slaap uit je ogen En vertelt me je droom Ik weet dat ik thuis ben Als ik niet hoef te denken Croissants in de krant Verse koffie gezet En je schuift overeind Een kussen in je rug Je ontbijt veel te vlug En vraagt, kom nog even bij me Nooit meer over dit vaart, nooit meer voorbij, het is het oudste geheim, hou het stil, want het blijft tussen jou, tussen mij. Verbreekbaar als glas en als van waarde Deel ik met jou even nieuw als vertrouwd Even vreemd als gewoon Ik ben wakker in het droom Nooit meer over dit gaat Nooit meer voorbij het is er. Tussen jou, tussen mij Tussen jou, tussen mij Slaap met je hoofd in mijn armen, je merkt niet dat je praat, maar ik, ik hoor alles. Pieter Baas, en dat is ook een uh, nieuw nummer die geplucht is... en uh, is geboren in... Uh, ik, ik lees het uh, persbericht even voor, want het is een beetje onhandig. Pieter Baas is geboren in het West-Friese Schellinghout... maar tegenwoordig woonende in Hoorn. Komt met een single Het oudste geheim... als voorloper van zijn album wat binnenkort uitkomt. Het moment dat je dingen gaat doen... het punt tussen overwegen en beslissen... eenmaal die brug over is er geen weg terug. Dan stap je de studio van Ernst Dusseldorp in. Dan praat je met een handvol gelijkgestemde muzikanten. Dan laat je horen wat je in je hoofd hebt. Vanaf daar is het aftellen. Het oudste geheim is dan ook precies wat het zegt. Je hebt het al heel lang een plan, maar je houdt het stil. Om duizenden redenen komt er weer een ding tussen. Ga dicht. Ga weg. Schiet op. Uh, duizenden redenen, totdat die redenen er stuk voor stuk niet meer toe doen. Je hebt namelijk een dozijn nummers verzameld... die niet langer geheim mogen blijven, onder geen enkele voorwaarde, Omdat het levende muziekgeschiedenis is... het allemaal gaan van jarenlange muziek doorleven, alles komt samen. Het hele spectrum tussen Johnny Jordaan en Memphis Slim. Tussen Peter Koelewijn en Buddy Guy... Even verrassend als vertrouwd. Maar vooral heel erg pieterbaas. Het oudste geheim ontdekt het zelf. Ja, echt. Ah, nou, ik heb uh, achterliggende idee is maar ja. Je ja. hoort ons helemaal niet. Hoor je ons dit? Als je een lel krijgt in ja, je naar mij, Of een tik in je verlatenheid. Of een mep in je gevoel van afstandelijkheid. Of een aanslag in je gekende beslotenheid. Dan denk ik, joh... Ga eruit de hortel van je pad. Laat jezelf door de wind varen. Laat de golven je geest, garen. Laat jezelf door de wind varen. goed. Picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side. to load right on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 Dan denk ik, joh, ga eruit de hortel van je pad af Laat jezelf door de wind varen Laat de golven je geest bedaren Laat jezelf door de wind varen Laat de golven je geest bedaren Gezag van een specialist Die een einde aan verwarring maakt dat heeft ze aanvaard om bevrijd te worden van gepieker. Maar na eindeloze sessies, geen reet opgeschoten en niet krieker. Dan denk ik, joh, ga eruit, de hortop op van je pad af. Laat jezelf door de wind varen, laat de golven je geest bedaren. Laat jezelf door de wind varen, laat de golven je geest bedaren. Bedaren, bedaren, bedaren, bedaren, bedaren. bedaren. Bedaren, bedaren, bedaren, bedaren, bedaren Bedaren, bedaren, bedaren, bedaren Bedaren, bedaren, Ze heeft opgekropte liefde die haar verteert Lacht nauwelijks met anderen mee die ze niet ontbeert en jezelf in haar manier van voelen. Geloof in alles wat ze zeggen. Gaat over lijken en is niet af te koelen. Dan denk ik, joh, ga eruit hoort op van je pad af. Laat jezelf door de wind varen. Laat de golven je geest bedaren. Laat jezelf door de wind varen. Laat de golven je geest bedaren. Over mannen die te laat omhelzen. want je zucht is niet anders dan die andere belzen. Dan denk ik, joh, ga eruit de op van je pad Laat jezelf door de wind varen, laat de golven je geest bedaren. Laat jezelf door de wind varen, laat de golven je geest bedaren. Om te zanig over alles of niets In slogans te vervallen of in de zoveelste bied Als jij ervan blijft genieten Dan zal je eigen bla bla niet laten schieten Maar dan denk ik alsnog joh, Ga eruit de hort op van je pad oh. Laat jezelf door de wind varen Laat de golf in je geest bedaren Laat jezelf door de wind varen Laat de golf in je geest bedaren Uit Amsterdam. Het uh, is een Nederlandstalige plaat. Het is de kleinzoon van Malando, het Malando Orkest. Onder andere bekend van El Quapa. Uh, misschien wel de beroemdste en meest gespeelde tango van de vorige eeuw. Een tango van Nederlandse bodem, geschreven in 1937 door Arie Maasland. Uh, Malando, de oprichter van de legendarische Malando Orkest. Vandaag de dag door kleinzoon Danny Malando geleide orkest speelt nog steeds de sterren van de hemel... in verschillende bezettingen op diverse wereldberoemde podia. Van Finland tot China en Japan. Van bossa nova tot uh, chanson en cha, cha tot tango. Het orkest won niet voor niets in 2015... in de Edison oeuvreprijs uh, wereldmuziek. Vond dit trouwens wel een goede plaat? Uh. Ja, dat is een mooie plaat, ja. Oh. Maar Marlando is al bekend inderdaad. Hij was een big band, ja. De ja. ja, ja. naam dus het ringt wel super. een belletje, ja. ja. ja. leuk. Dus ik zat dat nu ziek eens opzoeken El, El, El Capo. Ja, oké. Okay. Ja. gaan we nu verder met uh, Ottowan Hands Up. With your technische storing technische, ja. technische storing ja hij doet helemaal niks oh ja klopt er mee oh, oh wacht, even, wacht, even, wacht even wacht even en zo verdien ik ook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 nou paarden draven en aan de horizon leidt een beloord. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. De zuiderzee heet nou meer. De tractor gaat nou greppels graven, zie tot de horizon, geen schipen meer. Kijk, die jongeman ben ik, ja.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 Ging de zee zo keer in een razend verweer. Ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later, hier paarden draaien. Dat was uh, uh, de zuiderzee dat was dus op de muziek ook van uh, Malando-orkest. Uh, maar we kunnen er even terug op komen, want inderdaad, Malando, uh, die heeft die, uh, die tango gemaakt in 1937. Hè? Ja. Arie Maasland heette die meneer. Ja. En daar heeft hij Malando van gemaakt. Dus, uh, ja. Heel bekend, blijkbaar wereldbekend uh, nummer geworden. En uh, de kleinzoon van. Arie Maasland, oftewel Malando... heeft dus uh, dat nummer ge Wat, uh, gemaakt... dat wij ja. twee nummers gespeeld Wat hebben. op we hier, Bedaren. Ja. Want hij wou dus naast het aanvoeren van het orkest... ook een behoefte... had hij ook een behoefte aan een soloplaat maken. Nou, ik kan me iets voorstellen. Ja. En toen dachten wij samen... nou, dat lijkt wel op de zuidzee. De -Zee -Zee En uit welk jaar kwam die ook alweer? Die kwam uit 1959. Oh, oké. Okay. Dus 22 jaar later. Ja. Dus dat is maar... Op, ja, nou... Mooie tekst, ja. Ja. ja. Traantje, zeg ja, ik, traantje. ik Opa, zeg nou, hoe is het nou? Ik wil het ook weten. Ja, de jou die is dood. Die is dood. Ja, nou, we gaan niet zingen. We gaan, uh... nee, nee, nee, nee, nee. Heb je last te melden of gaan we door gaan naar... Ik we nog uh... wat melden? Ik heb... Uh... Wat ik? Oh, er was een man, dat stond in de krant. Die wou stoppen met roken. En die heeft een, uh, een vogelkooi om zijn hoofd heen gemaakt. Dan <laughs> kan hij geen sigaret opsteken. Nou, Ze nou zo... ja, ik ben zelf anderhalf jaar geleden gestopt met roken. Maar er zijn betere manieren. Dus je weet, maar zijn arm zit wel in het gips. Heeft dat ermee te maken of dat vertelt het verhaal Dat niet. vertelt het verhaal niet, nee. Hij rookte twee pakjes sigaretten per dag. Dit al 26 jaar. En denk denk, ja, waarom zou je dan stoppen? Maar goed. Ja, nee, elk... je kan nooit te laat stoppen. Ja, om zijn goede voornemen een uh, ja. goed einde te brengen... ontwierp Ibrahim een kooi waarin hij zijn hoofd liet opsluiten. Maar dan kan hij toch ook niet eten, hè? Nou, misschien mag het met eten er even af. Gaat uh, <gat> het luikje open. Om nog een verleiding te weerstaan... gaf hij enige twee sleutels van de kooi weg. Eentje aan zijn vrouw en de andere aan zijn zoon. De kooi gaat enkel open oh, om te eten ja. of te drinken. Ja, en niet om te roken. Nee. Niet om te roken. Nou, ah, dus. ik vind je het moedig. ja. Ja, je kan ook natuurlijk washandjes om je handen doen. Ja. Oh. <laughs> ja, dan kan je ook niet roken. Heb jij dat gedaan? Nee, nee, nee. Ik heb uh, medicijnen gekregen van de huisarts. Oh. En uh, ach, dat ging eigenlijk best wel goed. Oh, gelukkig, ja. Ik heb het wel heel, heel lang gehad, hoor. Dat wil ze graag zeggen. Nog steeds toch wel, hè? na het eten of zo, hoor ik wel. Ja, eens. ja. Nou, laatst was mijn zoon aan het, uh, aan het roken thuis. En toen had ik zoiets van... Ja, eigenlijk stinkt het wel. Dat is voor het oh, eerst. Ja, ja, Normaal okay. is het iets wat. Ja. Ja? Mag ik het <laughs> ook snuffen? <snafie? laughs> dus nee, dat. Uh... Nee. nee, ik vind het stinken en ik snap ook niet mensen wat ze er lekker aan vinden. Maar ja, oh, dat is mijn idee. Het is zo heerlijk. Het is zo heerlijk, ja? Ja, ja, echt. Ah, ah, ah. Yes. Nee, oké, okay. door met de muziek. Ja. Want die goede voornemens, daar hebben we nog even de tijd voor. Hè? Ja, ja, ja. Daarom. De Vengabones met To Brazil.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 Set up new methods In treasonableness Of acquired quiet Stein Lines of logic in yeah. Measured spice Connect a pair of Johnson's With a touch of identity now.